zich baseren op een papieren werkelijkheid. Maar voorzitter, als u met mij op woningen... dan zult u zien dat er te weinig woningen zijn. En ik durf echt te stellen dat er sprake is van woningnood... en dat er een hele grote opgave ligt voor onze gemeente... om voldoende betaalbare en sociale huurwoningen te regelen voor de bewoners van Zandvoort. En ik dacht de heer Kramer altijd aan mijn zijde te hebben gevonden... toen hij zei van... woningen mogen niet verkocht worden... we mogen niet meer uh, woningen in een, uh, liberaliseren... we mogen dit niet doen, we mogen dat niet doen... en opeens draait de VVD en wordt er gezegd dat er genoeg woningen zijn. Voorzitter, u leest in een papieren werkelijkheid. Ja, de heer uh, Hendricks uh, die, uh, wil nog even in de mondelingenwerkelijkheid verder met u... Ja, voorzitter, het CDA had de, de SP links in. We hebben geen SP en het CDA zou hebben gedacht van laten wij die rol uh, oppakken. Maar voorzitter, feitelijk is er geen woningsnood. Ik denk dat de wethouder dat straks uh, zal beamen. Uh, heer, ja, ik zit even te kijken op welke punten van de heer ik nog moet reageren. Hij had het over, uh, over ja, papieren werkelijkheid, maar dat is gewoon uh, feitelijk onderzoek. En ik, zit, ik wilde net reageren op iets wat hij zei, maar... Ik kom er ongetwijfeld in mijn tweede termijn uh, nog op terug, voorzitter, sorry. <laughs> Gaat goed komen. U was uh, beide dan aan het eind van uw betoog? Nou, ja, voorzitter, eigenlijk nog niet. Ik was nog niet eens begonnen. Ik was, u was en, nog niet begonnen. <laughs> maar voorzitter, <laughs> omwille van de tijd wil ik het best kort houden. We maar twee uur nog. Inderdaad, ik moet zeggen, de bijdrage van de heer P Pim Kuiken van de Partij van de Arbeid in de commissievergadering sloeg de spijker op zijn kop. Het is... Treurig dat we, zo, dat we zoveel uitzonderingsposities moeten maken in een huisvestingsverordening. Tegelijkertijd voorzitter, ben ik het er volledig mee eens dat we bepaalde groepen nu voorrang gaan geven. Zoals jongeren. We gaan expliciet voor jongeren woningen creëren. Althans labelen. Dat is een hele goede zaak om de woningnood, opnieuw woningnood voor jongeren aan te pakken. Mensen die hier eh, betrokken zijn in Zandvoort kunnen we meer en makkelijker een woning geven. Maar voorzitter, er ligt feitelijk... Een opgave hier in Zandvoort om woningnood aan te pakken. We moeten gaan bouwen. We moeten betaalbare woningen gaan bouwen. En meer sociale huurwoningen hier in Zandvoort gaan regelen. U heeft een interruptie van de heer Kramer. Ja, voorzitter, dank u wel. Waarom heeft het CDA dan nooit de kans genomen bij het Watertorenplein... om daar juist woningen voor jongeren te realiseren? Voorzitter, ik moet zeggen dat de vergelijking die hier wordt opgetrokken een valse is. Want we hebben namelijk een bewuste keuze gemaakt om op het Watertorenplein geen sociale huurwoningen te plaatsen. Maar dat juist op de koren straks te regelen. Ja, voor, voorzitter, gaan... er is toch woningnood als ik u hoor? Voorzitter, er is woningnood. En die sociale huurwoningen die normaal gesproken op het Watertorenplein gebouwd zouden moeten worden... hebben we met elkaar afgesproken en met elkaar in een motie ook eh, of in een amendement hebben we dat uitgesproken. Die woningen gaan we op een andere plek in Zandvoort vesten. Of gaan we in ieder geval bouwen? Zoals op de Prinsessenweg waar de woningen ook boven de vijf ton komen. Meneer Beelen, kijk, u houdt een heel mooi verhaal, maar het slaagt niet. U zegt elke keer we willen bouwen voor, die, voor de jongeren en voor de sociale mensen die een sociale woningen hebben. Maar bij alle projecten die er zijn, doet u het niet. U schuift het vooruit. Voorzitter, ik heb het eerder gezegd, maar de VVD heeft die boter op hun hoofd. Ik kan het niet ga, anders... Gaat, gaat u richting een afronding? Want ik ik ga dat zeker een richting een Een hartstikke afronding. mooi debat, maar... Uh... Zeker, zeker. Maar voorzitter, de VVD en het CDA... zijn het hier voorkomen met elkaar oneens. Wij gaan bouwen voor mensen met een laag inkomen... met een middeninkomen. En ik roep het college op om... In die visie die u, waar u nu mee bezig bent. In de begroting heb ik het gelezen. Woningen uitvoeringsprogramma 2018. Daar wil ik dat terugzien. En het CDA verwacht een ambitieus programma om die woningnood aan te pakken. Voorzitter, dat was hem. Dank u wel. Ik kijk even links om wie verder nog aan deze kant het woord wenst te voeren. De heer Steegman. Ja, ik had eigenlijk... Ik moet zeggen, die, dat amendement dat valt me rauw op mijn dak. Punt. Want ik heb dat amendement niet eerder gezien, dat is vijf minuten geleden, krijg ik het op tafel. Mm -hmm. Ja, het, het, het, het is wel iets waar je even over na wil denken. Misschien wel langer dan vijf minuten. En op zijn minst zou ik kunnen vragen aan de wethouder, die heeft hij trouwens de vorige keer wel over gehad. Eh, we kennen de statushouders gezien de problemen die we een paar jaar geleden gehad hebben. Maar over hoeveel statushouders praten we nu nog? eventueel Of is dat een voorbeeldje in de toekomst? Of moeten we ons daar zorgen over blijven maken? Etcetera, etcetera. Ik zou graag, dat zou ik graag van de wethouder willen horen. Voordat ik hier nou eens... Voordat ik ja, de knuppel in het hoenderok gooit. Want zo zie ik het amendement wel. Goed. Heb ik aan mijn linkerzijde nog iemand overgeslagen voor deze instantie? Dan ga ik naar de overkant. Mijn rechterzijde, de heer Zandbergen. Ja, dank u wel, voorzitter... Allereerst een reactie op het betoog van uh, mijn overbuurman. U zegt dat er uh, twee jaar geleden problemen waren met betrekking tot de huisvesting van. Uh, uh, ja, dat zegt u. Maar we hebben problemen met de vluchtelingen. Ja, maar u heeft het over twee jaar geleden. Maar wij hebben hier in Zandvoort geen problemen gehad. Meneer Zandberg, ja, als u met elkaar in debat gaat, via mij graag en via de microfoon. Nou, dan, dan zeg ik, laat meneer Zandberg dit nou niet gebruiken. Want de wethouder begreep donders goed wat ik bedoelde. Niet zozeer een probleem met eh, statushouders... Maar wel dat we plotseling in een probleem zaten. Na de sporthal, vrijwilligers oproepen. Een wethouder die met zijn vrouw daar eh, hand- en spandiensten het, ging. Het, het gaat mij een, be een beetje ver op het moment. Uh, we ja, zijn ik, werd, ik ja, werd uitgedaagd, mevrouw dat, de voorzitter. Dat snap ik. Uh, maar ik, ik probeer dat nu weer even tot de juiste proporties terug te brengen. En voordat ik het woord aan de heer Zandbergen teruggeef, ga ik twee dingen aan u vragen. Kan uw raad ook proberen een beetje aandacht te hebben voor de sprekers... en iets minder om naar elkaar te praten? En zou ik ook volledig stilte mogen hebben op de publieke tribune? Want ik krijg door dat er mensen zijn die last hebben van uw geroezemoes daar. Dus als u zich ook uh, wil beperken tot luisteren... dan praten we straks bij de borrel verder na afloop. Heer Zandbergen. Het lijkt me een goed plan. Het wel even, denk ik. Het, ja. het gaat hier om de huisvesting, de huisvestingsverordening. En we worden inderdaad geconfronteerd, zoals meneer overbuurman al zei, met een amendement. En ik moet u zeggen dat ja, wij dat amendement eigenlijk niet zullen ondersteunen. De wethouder heeft met betrekking tot statushouders aangegeven dat hij een ruimte wil hebben van 20%. Dat is overigens een advies wat vanuit de VNG wordt uh, gegeven. Ik denk dat we dat uh, gewoon moeten doen. Tijdens de commissievergadering heeft de wethouder aangegeven... dat uh, op dit moment, gezien de huidige situatie... Uh, het aantal uh, statushouders uh, ja, eigenlijk minimaal is in vergelijk. En... Uh, het college wil, en uh, niet alleen nu, maar ook uh, na de verkiezingen... ...armslag hebben om, als op een gegeven moment de nood aan de man uh, is... ...om uh, daarop in te kunnen spelen. En daar is die 20% voor nodig. Dat is een gewoon een humane, liberale oplossing. En dan met betrekking tot... dus uh, Om kort en goed te gaan, uh, we hebben geen... Uh, uh, behoefte aan uh, het amendement van de, de VVD. We vinden um, het prettig te constateren... dat heb ik tijdens de commissievergadering uh, al aangegeven. Het staat ook in uh, de, het raadsvoorstel vermeld... dat met name jongeren een voorrangspositie hebben. Nou, maakt daar dan ook daadwerkelijk een voorrangspositie van... Uh, niet alleen als de woningen gebouwd zijn in de korendex, maar ook nu. En daar wilde ik het mee aan. Dank u wel. Ik ga even verder het rijtje af. De heer Paap. Ja, voorzitter. Na nou, woningnood, uh, dat hebben we natuurlijk niet. He. Dat hadden we pas net na de oorlog. Uh, Woningtekort hebben we dus wel. Dus een heel andere uh, insteek uh, wat het CDA betreft. Voorzitter, ja, hoe komt dat? Ja, er is geen doorstroming, scheef wonen, enzovoort, enzovoort. Ik denk niet ja, dat het lastig is om uh, gemeentelijk beleid daarop uh, te gaan maken. Dat het meer van het, uh, het landelijk uh, moet komen. Uh, verder, uh, wat de, het amendement betreft. Voorzitter, ik denk dat we het over enkele procenten nog maar hebben uh, wat betreft statushouders. Dus ik denk dat dit uh, amendement uh, ja, niet nodig is uh, in onze ogen. Dank u wel. Mevrouw Rietkerk, wil u nog het woord voeren? Nou ja, kijk, wij zijn voor het, voor het document en ik, ik, ik kan ook reageren op de heer Beelen. Woningnood, zoals hij het bedoelt, ontstaat door het scheef wonen en het geen doorstroming hebben binnen de gemeente, binnen de kij. En daarom wordt er nieuwbouw gepleegd, om dat ook op te vangen. We doen, zo dus voor de eerste instantie, dan geef ik het woord aan wethouder Bluis. Ja, dank u wel. Ja, ik vond het toch wel een boeiende discussie hoor. Absoluut, ik ook. En, uh, maar... ja, het neemt eigenlijk, het neemt al eigenlijk een, iets naar voren inderdaad, over dat uitvoeringsprogramma waar we mee aan het werk zijn. Uh, en deze verordening is eigenlijk al de eerste stap toch in de goede richting. Als je het hebt over scheefwonen, wonen, over transformatie van de voorraad. En daar wordt dus aan gewerkt. In Zonve zijn met de Kei ook met dat passend wonen, dat project. Dat loopt, dat loopt goed. Het kan altijd beter. Het wordt zelfs nu gebruikt in de, in de regio, gaan ze het ook gebruiken. Dus wat dat betreft zijn we wel bezig met die transformatie. En, het is, en wij denken ook dat er in, in het verleden te veel uh, volkshuisvest. Daarom gaan we dus een nieuw uitvoeringsprogramma schrijven. Dus dan gaan we inderdaad kijken waar is behoefte aan. Huur, koop, goedkoop, duur, alles bij elkaar. Wat willen we transformeren? En dat document gaan we dus ook gebruiken... om ook straks in de projecten nog meer richting te geven... aan die volkshuisvestelijke opgaven die we hebben te doen. Nou, en dat is denk ik heel belangrijk. Dus deze verordening is, is wel de eerste basis... Er zit nog een vervolg aan te komen, dat heeft u ook kunnen lezen, over uh, het, uh, het huren, het onttrekken aan de woningmarkt van woningen. Dat is natuurlijk in zo'n al jaren aan de gang. Dat speelt wel een rol, dus daar moeten we ook naar kijken. Daar komt, komt, komen we ook eerder eens mee terug. Dus wat dat betreft denk ik dat deze verordening een goede stap in de goede richting is. Uh, de motie uh, van de, de, of het, amendement het amendement van de, van de ja. VVD. Ja, Eerst even over de cijfers, maar die had ik al een keer gegeven, maar ook nog een keertje. Naar de heer Stegeman. Uh, in de toptijd hadden wij 61 statushouders die wij moesten plaatsen. Dat was de tijd dat we met de bezig waren met die, met die regeling. Uh, dat was 13% maximaal. Nu is het echt gezakt naar 2%. Dus 2% van de, de, de woningen die we moeten aanbieden. Op dit moment hebben we dus nodig om statushouders te plaatsen. Dus dat is echt heel weinig. En doordat wij relatief veel verhuizingen hebben... ten opzichte van 160 gemiddeld per jaar... dus verhuurdersbewegingen... is dat ook gewoon goed te behappen. En er wordt dus wel gekeken... en dat is anders dan wat de heer Hendrik zegt... Ja, die mensen komen hier binnen en die krijgen met de, direct een woning. Nee, die, die mensen zitten misschien eerst nog heel lang in een zee... En, en voordat dat allemaal geregeld is. Dus voordat die mensen hier komen... is er al een heleboel andere dingen gebeurd. En ik zou niet graag willen dat u ook in die positie zou komen... Dat betekent dus dat we daar niet zomaar dat gaan invullen. Dat wordt geleidelijk ingevuld en dan krijg je dus een heel net gewogen. En wij vinden dat dan ook. En als je dan inderdaad zegt van wie krijgen er nog meer allemaal voorrang. Er zijn nog veel meer mensen die voorrang krijgen. En dat is wat de heer Beelen aanhaalt. Daar valt dit bij. En het is het rijksbeleid dat heeft gezegd. Dat als er statushouders in Nederland komen, dat iedereen zijn taak daarin moet vervullen. Dus ook de gemeente Zandvoort. Dus het is ook normaal dat zij in die regeling mee worden genomen. Net zo goed als andere mensen die hulpbehoefend zijn en snel een woning moeten hebben. Dus wat dat betreft vind ik deze motie echt niet, uh, niet van deze tijd. En ik uh, ontraad hem dus ook ten zeerste. Dat was het. Uh. Behoefte aan een tweede instantie, heer Steegman. Vier zinnen, mevrouw de voorzitter. Voordat ik die, dat amendement onder ogen kreeg... had ik mij voorgenomen om in ieder geval te zeggen dat ik het idee heb... dat Woonservice Kennemerland het, het laatste half jaar het veel en veel beter doet. Veel adequater en veel sneller berichten geeft op het internet wat er vrijkomt. Je aanspreekt dat je kan reageren binnen welk tijdbestek... En dat heb ik de laatste jaren nooit meegemaakt. En dat is dus nu wel het geval. Dus ik heb het idee dat men daar wel zijn leven aan het verbeteren is. En dat ze de leegstand tot, tot maar een paar weken willen houden... als iemand uit zo'n appartementje gaat. Bijvoorbeeld bij het huis in de duin. Ik noem dan maar wat. Dank u wel. Wie verder nog in tweede instantie? De Cohen? Ja. <tossimus> We moeten niet alleen kijken naar het verleden... maar eh, ook in de toekomst natuurlijk. En eh, ik ben er niet zo zeker van dat die... Eh... ...toestroom van migranten, dat die gewoon over is. En dan gaan we in deze discussie... ook een grote ambitie... ...en volgens mij wordt dat met passend wonen... ...en al die dingen die we hier gaan doen... ...ook goed ingevuld. Dus voorzitter, dat was hem in tweede termijn. Dank u wel. kijk nog even aan mijn rechterhand. Iemand nog in tweede instantie? Meneer Hendricks, nog geen behoefte? Wethouder ook niet uh, de behoefte? Dan uh, ga ik het voorstel in stemming brengen. En dan breng ik eerst het amendement in stemming. Het amendement van de VVD uh, met het dictum... Uh, waarbij de voorrangspositie voor sociale huurwoningen van statushouders wordt behouden te schrappen. En uh, het college te verzoeken de genoemde voorrangsregel helemaal uit de verordening uh, te schrappen... Um, zijn er stemverklaringen bij dit amendement? Die zijn er niet. Mag ik de vingers omhoog van, uw leden van de leden van uw raad die voor dit amendement stemmen? Dat zijn drie leden van de VVD en daarmee is het amendement verworpen. Dan breng ik het voorstel in stemming. Zijn daar nog stemverklaringen bij? Mag ik dan de handen omhoog zien van de leden van de raad die voor dit voorstel stemmen. En dat is de raad unaniem. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dan ga ik door naar de verordening blijverslening 2017. Ik heb begrepen dat de OPZ daar een uh, amendement op uh, wil indienen. Wie mag het woord geven namens u, de heer Berendsen? Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, voor ons ligt het uh, raadsvoorstel... Uh, ...verordening blijverslening gemeente Zandvoort. En we hebben daar in de commissievergadering... ...hebben wij daar, uh, denk ik, voldoende over gesproken. Uh, en ik ben, wat dat betreft, uh, was ik uh, het best eens met de wethouder... ...als we praten over uh, de noodzakelijkheid van doorstroming... Uh, Alleen dat brengt mij wat dat betreft een beetje in de, in de problemen... ...omdat ik mij afvraag of, eh, of eigenlijk het middel wat gebruikt wordt... ...wel toepasbaar is bij dit doel. En laat ik dit illustreren met een voorbeeld. Ik ben als vrijwilliger bij Pluspunt... Eh, doe ik, eh, ...help ik ouderen met het invullen van belastingformulieren. En dan kom ik bij iemand thuis die eh, net zijn vrouw is verloren die al 40 jaar in een woning woont... Um, helemaal ingebakken zit daar in zijn sociale omgeving... maar eigenlijk scheef woont. Hij hoort daar eigenlijk niet meer. Um, u kunt misschien zich allemaal wel iets bij dit, voorstel, bij dit idee voorstellen. Um, u kunt op zo iemand inpraten en zeggen... van, misschien is het wel verstandig om weg te gaan en naar een passende woning te gaan... Maar de vraag is of die altijd voorhanden is. Maar belangrijker is van je haalt zo iemand volledig uit zijn sociale omgeving. En ik vraag me af of dat de bedoeling kan zijn. En we hebben natuurlijk te maken met een wethouder die twee petten op heeft. Enerzijds de financiële pet. En de anderzijds is hij ook verantwoordelijk voor het sociale domein. En ik zou wat dat betreft toch een beroep op zijn sociale gevoel dan willen doen. En vragen van eh, is dit nu de bedoeling. En kan dat ook de bedoeling zijn? En dat was eigenlijk de achtergrond. En ik geef het maar even met het uh, voorbeeld... om zeg maar mijn dilemma even aan te geven... Waar ik, uh, waar ik mee zit. En dat is ook de reden waarom ik dit allemaal... moment gemaakt heb. Zal ik hem voorlezen? Ja, um, ja u, mag, u mag ook met deze inleiding... denk ik, het houden bij Dictum. Als dat tenminste voor u voldoende is. Anders doen we gewoon betreft, uh, wat u goed dunkt. Iedereen heeft hem gekregen. Dus uh, ja. wat mij betreft... Uh, ja, zou ik alleen besluit Ja, zou, zou ik doen. Ja? Het hem om de punt 1 aan te passen. De verordening blijven leden gemeente Zandvoort als vaststellen... Eh, waardoor eigenaar, bewoners en huurders van huurwoningen... Hè, dus daarmee valt het eh, stukje van, eh, van eh, sociale huurwoningen valt weg... hun woning preventief kunnen aanpassen... waardoor ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De woningvoorraad met levensvolgensbestendigde woningen toeneemt... en de eigenaar, bewoners, huurders... Volgens mij is daar het woordje huur dus ook in het oorspronkelijke voorstel weggevallen. Dus dat zouden er sowieso nog in moeten. Of gezinsleden met een zorgvraag daarvan ondersteund worden. Daar wil ik het even bij laten. dank u wel. Dank u wel. Wie wenst er verder het woord voor over dit onderwerp? De heer Beelen. Ik maak het rondje al af voor, dus u komt allemaal aan de beurt. Voorzitter, dank u wel. Um, op 24 november 2015 uh, hebben we voor het eerst een toezegging gekregen van de wethouder... dat uh, de blijvensleding onderzocht gaan worden... Ik moet ook zeggen dat de CDA-fractie buitengewoon tevreden is dat er nu een voorstel ligt. En hoewel ik het verhaal van de heer Berense uh, aangrijpend vind... en ik het voorbeeld ook aangrijpend vind... en het sociale hart wat we hier denk ik allemaal hebben ook uh, harder gaat kloppen... wanneer we zo'n verhaal horen, moeten we wel het eerlijke verhaal vertellen. En als we het eerlijke verhaal vertellen dan... We gewoon... interruptie, mevrouw de voorzitter. Ik denk dat ik juist een heel eerlijk verhaal vertel. Want dit is namelijk de keiharde praktijk waarmee ik geconfronteerd word, meneer Belen. Dus ik vind het niet, niet netjes van u als u tegen mij nu zegt dat ik geen eerlijk verhaal vertel. Voorzitter, mijn excuses naar de heer Berens. Het was meer in de zin van het eerlijke verhaal van de, de heer Samson. Misschien kunnen we dat nog allemaal herinneren. Maar, um... nou, nou gaan we een beetje van het padje af. Bele, voorzitter, ik bedoel meer van... Als we gewoon kijken naar de, naar, uh, naar de verordening en we kijken naar de voorwaarden die de uitvoeringsinstantie allemaal hanteert, dan zullen we allereerst zien dat boven de 75 jaar een, een lening, een constructieve lening, niet mogelijk is. En in het geval van een sociale huurwoning heb je geen eigendom, dus kan je geen hypotheek erop vestigen. En in de meeste gevallen is er dus geen lening mogelijk voor die persoon die een lening aanvraagt. Dus we geven hier een, een, een, een verwachting mee... die we nooit waar kunnen maken. Hoewel ik het wel volkomen eens ben met u... dat we voor deze man voldoende uh, mogelijkheden moeten zorgen... dat hij in die woning kan blijven wonen. En daar ligt een grote taak voor ons bij de prestatieafspraken. Er ligt een grote taak voor ons om die WMO goed uit te voeren. Er ligt een grote taak voor ons om die woningen zodanig te maken... dat die meneer daar kan wonen. Daar zijn we het volledig met elkaar over eens. Alleen dat gaat in een sociale huurwoning over iets anders dan wanneer we het hebben over een particuliere woning die in eigendom is van die persoon. Daar is deze regeling bij uitstek geschikt voor. Want we maken het namelijk zo dat deze mensen in de toekomst mogelijk geen gebruik moeten maken van een, van een WMO-regeling. We maken het mogelijk dat die deze persoon in het eigen huis kan blijven wonen. We maken het mogelijk dat diegene in zijn eigen omgeving kan blijven wonen. En als we dan kijken naar de sociale huur, dan is dat gewoon een, een, een heel moeilijk iets en ligt dat juridisch ook gewoon heel lastig. En hoewel het is he heel sympathiek is... en we echt met elkaar hier het over eens kunnen zijn... vind ik het niet goed dat we dat in, in deze verordening regelen. Dat moet geregeld worden bij de prestatieafspraken. En dan heeft u aan het CDA de grootst mogelijke bondgenoot... om dit, om dit te regelen. Dat zeg ik weer bij interruptie. Ja, kan het dan, stil zijn ik, verder ik, gaan. Ik, ik heb toch wel een, wat problemen met de uitleg van... van want ...van meneer belen want juist we praten nu over die verordening. En ja, eh, zeg maar, je hebt dus nu eh, juist de gelegenheid om met, eh, met de KEI die goede prestatieafspraken te maken. En daarmee te zeggen van, ja, scheef wonen moeten we tegengaan, daar ben ik het helemaal ook mee eens. Alleen er zijn omstandigheden denkbaar waarvan je zou kunnen zeggen van, is het nou wenselijk, is het sociaal om mensen uit hun, uit, hun, uit hun sociale context te halen... en hun, in hun isolement te zetten. Want dat ga je in principe doen. Nou, En dan krijgt u mij, daarvoor krijgt u mij niet mee. En dan zeg ik gewoon van tegen de wethouder... van wethouder laat je sociale gezicht zien... ga nog maar eens even goed met de KEI praten... over het aanpassen van die prestatieafspraken. En als we dan toch praten over de KEI... En over, zeg maar, over over alles wat, wat, wat, er, wat er aan bouw mogelijk was. De kei heeft het jarenlang laten versloffen. Eh, en dat is op zichzelf al een trieste zaak genoeg. U heeft het punt kunnen maken volgens mij... Ja, voorzitter, ik, ik ben het volledig eens met de heer Berense... dat we niet mensen in een sociaal isolement moeten gaan krijgen. Dat is absoluut niet de bedoeling. Daar vinden we elkaar. We vinden elkaar ook op het punt dat de KEI meer had kunnen doen de afgelopen jaren. En ik zie uit naar de prestatieafspraken waarin dit terugkomt. En ik, we hebben een hardheidsclausule opgenomen. Dus in het geval dat echt een heel schrijnend geval is... doe ik ook een beroep op het sociale hart van het college... om in dat geval een uitzondering te maken... Die dat artikel staat erin. Maar voorzitter, het is niet passend in deze verordening. En daarom kan ik het abonnement met mijn fractie niet steunen. En de verordening kan uiteraard wel gesteund worden, want hier zijn we heel blij mee. Gaat het nog iets toevoegen, meneer Berends? Ja, want die meneer Beelen, die verwijst naar de harthuisclausule. Ja. Alleen het vervelende is dat die harthuisclausule in dit geval niet werkt. Want als je dus niet het bevat in de prestatieafspraken met de KEI... dan kun je namelijk die kun je nooit toepassen. Dus dat is even het probleem. Je moet dus terug naar de KEI en te zeggen van... we willen die afspraken nog even goed aanpassen. Ik denk dat u uw punt ook gemaakt heeft. U heeft beide uw punt gemaakt. Wethouder gaat straks reageren als ik mijn rondje heb afgemaakt. Ik ga naar de overkant, naar mevrouw Goerenson. sorry. Ja, dank u voorzitter. Ik had eigenlijk even een vraag. Want deze discussie luisterde gaat met name om de sociale huurwoningen... Waar dan de discussie over bestaat van moet je dat wel, daar wel of niet toestaan. Maar de heer Belen gaf ook aan wat, hè, want hier kunnen geen onderpand geven, daar kan je geen hypotheek op vestigen. Maar in het oorspronkelijke besluit staat namelijk dat huurders van private huurwoningen het wel kunnen. Dus daar is er even een onduidelijkheid van waarom daar wel, daar, waarom daar niet. Misschien kunt u daar wat helderheid in verschaffen, want misschien komt dat de discussie wat ten goede. Ja, ik kijk even nog rechtsom, mevrouw Rietkerk. Ja, ik vind het een goede vraag. ...van mevrouw Geurensen. Um, ook uh, vanwege het feit dat je in een huurwoning... ...een aanpassing doet met een lening van de gemeente... ...want dat is wat, wat, wat je hier aanbiedt... Um, ...dan blijft iemand daar langer wonen, maar blijft ook langer scheef wonen. En hoe ga je dan om met die woning als die verbouwd is... Want het kan ook voor een verbouwing. Nee, ja. Hoe ga je om met de woning? Als die meneer eruit gaat, moet die weer terug verbouwd worden. Heb je toch de kei nodig? Nee, aan de, aan de wethouder. Ik heb dat toch graag gedaan. Voor de wethouder. Heer ja, Paap, had u ook nog het woord willen voeren? Ja, heel kort. Voorzitter, Sociaal sociale voor onderstreept... wat de heer Berensen net naar voren heeft gebracht. Dus wij kunnen wel dat amendement ondersteunen. Um, nou, dat is het, voorzitter, in ieder voor geval eerst termijn. Dank u, wel. Dank u wel. Heer Sandbergen. Ja, voorzitter, de heer Berendsen, die haalt een, een, een sociale tragedie aan. En um, hij, hij spreekt uit eigen ervaring. En um, ik moet u zeggen dat, dat mij dat uh, wel enigszins bekend voorkomt, dat dat soort situaties... Um, uh, zich voordoen en uh, als de wethouder uh, daar op een of andere wijze in het kader van de WMO of anderzijds in het kader van de prestatieafspraken met elkaar daar iets in uh, kan betekenen, dan zou dat mooi zijn. Alleen het betoog uh, van de heer Berendsen sluit uh, naar nou onze mening niet aan op het voorstel wat uh, gedaan wordt door het college. Het is, een, het, het is een lening voor. Um, voor uh, zelfs hoe heet het, voor, voor huiseigenaren en uh, huurders van uh, private woningen. Uh, tijdens de commissievergadering, u kunt zich dat ongetwijfeld nog herinneren, heb ik uh, een, een uh, lans gebroken om inderdaad ook. Uh, ...die mogelijkheid toe te staan bij mensen die uh, uh, huren bij de KEI. U had daar al een antwoord op, maar kennelijk is de vraag uh, met betrekking tot dit onderwerp... Uh, ...leeft dat ook bij andere uh, commissie- of raadsleden? Dus uh, het lijkt me handig dat u daar nog even uh, op, op inspreekt... Of, of uh, antwoord op geeft. Met betrekking tot verordening daarentegen... moet ik u zeggen dat ik uh, het, het amendement uh, van OPZ niet zal volgen. Althans, mijn fractie zal dat niet doen. En uh, eigenlijk om uh, een reden dat uh, u het amendement uh, indient... voor uh, uh, om mensen die op een bepaald moment geen... Uh, ja, ...behoefte hebben aan een voorziening... ...die dan toch op voorhand preventief een, een lening te verschaffen. Zo begrijp ik het. Hier staat... Uh, ...eigenaren, bewoners en huurders van huurwoningen... ...hun woning preventief kunnen aanpassen. U mag kort reageren, meneer Berndt. Maar ik wil zo wel uh, richting de wethouder gaan... Oké, okay, misschien, maar dat heb ik dan letterlijk overgenomen vanuit uh, volgens mij de, de tekst ergens. Maar, uh, maar het gaat er op een gegeven moment natuurlijk om als iemand zeg maar, um, slechterbeen is. Ja, dan, dan kun je zeggen van oké, okay, dan ga ik dan op dat moment ga ik al voorzieningen treffen. Um, in welk stadium je dat dan moet doen, dat is dan even punt twee. Maar als u zich alleen stoort aan het woord preventief, dan halen we dat eruit. Voorzitter... Het is inderdaad zo dat als iemand op een gegeven moment slechter been is, dan zou het wellicht mogelijk zijn dat hij in aanmerking komt voor een WMO-voorziening. Nou ja, in ieder geval. De, het amendement lijkt me op zichzelf uh, uh, overbodig, omdat er andere regelingen zijn die uh, ja, daarin voorzien. En... Um, we hebben er toch wel moeite mee dat je op voorhand tussen mensen een lening verstrekt om een voorziening te realiseren waarvan nog maar de vraag is of ze dat in de toekomst nodig zullen hebben. Dank u wel. Kan het ook op de tribune stil zijn? Ja, het is daar en daar. Ik, ik, ik uh, ja, ik... Uh... Het is laat, ik weet het. Maar als we zo doorgaan met elkaar, wordt het alleen maar later. Volgens mij hebben we het rondje gemaakt. Dus... Oh, nee, sorry, maar ik, uh, ik, ik dacht net dat jullie niet de behoefte hadden om het woord te voeren. Mevrouw van der veld. Dank u wel. Ik uh, zal het kort houden, hoor. Um, het amendement, hoe sympathiek het ook overkomt... is gewoon niet werkbaar. De kei... ...evenals Woonzorg Nederland, dat zijn de twee grootste aanbieders hier van sociale huurwoningen... ...die eisen namelijk dat een woning teruggebracht wordt in de oorspronkelijke staat. Stel dat iemand dus een, een hooglaagkeuken zou willen hebben... ...omdat hij wat slechter te benen is en af en toe gebruik moet maken van een rolstoel of een dribbelstoel... ...weet ik hoe die dingen allemaal heten... ...dan moet dus bij vertrek die woning teruggebracht worden in de oorspronkelijke staat... Als je er al niet in staat bent, financieel in staat bent om die woning aan te passen... ben je dan wel financieel in staat om die woning weer terug aan te passen, om het maar zo te zeggen. Ik denk dat daar gewoon het hele grote probleem in zit. De Kij geeft wel toestemming om zoiets te doen. Woonzorg trouwens ook. Maar als je eruit gaat, moet hij weer compleet terug in de originele staat... Klopt dat, meneer de wethouder, dat dat een van de overwegingen is... waarom het daar niet toegepast gaat worden? Mijn vraag. Goed, dan hebben we de eerste instantie volgens mij afgerond... en dan gaan we over naar wethouder Bluis. Ja, uh, het voorstel wat voor ligt, uh, de starterslening inderdaad... ik ben er al twee jaar mee bezig. En uh, hij is er nu... Uh, uh, blijvenslening. blijvenslening is verstandig. Ja, nee, sorry. De blijvenslening neem ik niet kwalijk. Ja. Uh, kijk, in principe gaat dit helemaal niet tot uitsluiting van iemand of iets leiden. Dat is, dat is niet opzet. Dus die discussie die begrijp ik. Uh, maar dit is juist bedoeld als een aanvullende regeling. Een aanvullende regeling, juist voor koopwoningen en voor particuliere huurwoningen. Daar, daar is de regeling voor. En de, de regeling die wij hebben met, met de KEI, met, maar nog veel belangrijker, de WMO, de WMO waarin we allerlei voorzieningen hebben om aanpassingen te doen, die, die blijft ook bestaan. En eigenlijk hopen wij dat we met deze regeling juist eigenlijk meer kunnen doen. Dus meer kunnen doen in de, voor de particuliere sector en ook voor de sociale sector, want... Als de lening goed benut gaat worden... en dat, dat is nog een hele opgave... want dat is ook een opgave in het land... dan, dan hopen wij dat er mensen in de particulier... langer zelfstandig kunnen kunnen thuiswonen... en feitelijk er minder, misschien ook wel minder... beroep wordt gedaan dan op die WMO... want daar mogen zij ook beroep doen... en dat we juist voor degene... waar we voor moeten zorgen... dus met WMO-beschikkingen... dat beter kunnen inzetten. Nou, die toepassing, die is er. Interruptie, zijn over het algemeen... ja, voor, interruptie voorzitter... Dat zou uiteindelijk in inwet uh, houden van uh, iemand uh, die uh, uh, iets aanvraagt, particulier heb ik het dan even over, uh, van de WMO. Nou, voor de WMO komt hij dan uh, eventueel niet voor een aanmerking, maar dan wel voor eventueel een lening. Ja, wie, bepaalt dat op dat wie bepaalt dat op dat moment dan? dat bepalen mensen zelf. Want iedereen mag een WMO-aanvraag doen. Maar er zitten eigen bijdragers aan. Er zitten maximale bedragen aan. Dus over het algemeen, afhankelijk van hoe jouw situatie is, kan je kiezen. Het is gewoon een aanvullende regeling dus. Het is, het is dus een extra re regeling gewoon om dat mogelijk te maken. Nou, dat bedoel ik niet, voorzitter. Ik bedoel uh, te zeggen... Uh, ik je, wil je heel vraag... graag dat de wethouder even zijn betoog afmaakt. En dan kunt u zo in tweede instantie nog reageren. Is ook goed. Ja, ja. Uh, de, dus de, de regeling is dus echt als aanvulling daarop bedoeld. Dus daarom is het ook dat wij inderdaad prestatieafspraken met de KEI maken. Die worden weer gemaakt. En dat staat inderdaad los van deze verordening. Maar he, ze gaan wel gemaakt worden. We hebben het passend wonen. We, we, we zorgen dat die mensen op de goede plek blijven. En er is inderdaad een hardheidsclausule... En Net zo goed als we dat wij, en het wordt ook aangegeven... mensen op zoek zijn naar oplossingen voor wonen... dan wordt dat opgepakt, dat wordt door de kei opgepakt. Dat wordt soms door woonservice opgepakt... omdat ze dan woningen gaan ruilen enzovoort. Dus wat dat betreft moet u dit zo zien in, in dat licht. En dan is het gewoon een aanvullende regeling. En, en, en inderdaad, dan, dan is het heel goed dat we bij de prestatieafspraken... nog eens extra aandacht vragen... Om dat nog duidelijker te duiden. En die prestatieafspraken komen eerder naar u toe. Er gaat bijvoorbeeld met, met de KEI, wordt er een pilot in Nieuw-Noord uitgevoerd om te kijken om het aantal nul-treden woningen nog beter geschikt te maken. Want in feite heeft stond het behoorlijk hoeveelheid nul-treden woningen. Alleen ze moeten nog beter geschikt worden gemaakt voor onder andere ouderen. En dat soort processen die moeten bijdragen aan dat er meer woningen daar geschikt voor zijn, en dat, dat wordt echt volop aangepakt. Maar voor de koopsector en voor de particuliere huursector willen we juist ook dat aanpakken en neerzetten. Dus het is eigenlijk moet het elkaar juist versterken in plaats van dat het het ene uitsluit. Goed, de heer Beaens. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik hoorde de wethouder zeggen van eh, als iemand een WMO-uitkering aanvraagt... en die heeft een eigen bijdrage, of die moet een eigen bijdrage doen... dan, eh, dan, dan is er zeg maar, wel een oplossing als die zeg maar, in een eigen woning woont... of in een, of in een eh, particuliere huurwoning, maar juist in een sociale huurwoning, dan krijgt hij dus die bijdrage niet. Of liever zegt dat die mogelijkheid is er niet. Nou, dat, dat, vind, ik, dat vind ik raar en dat vind ik, dat vind ik een slechte zaak. Want juist misschien die, die, die zwakkere in die sociale huurwoning... heeft het misschien nog wel veel harder nodig om zijn kleine, die kleine eigen bijdrage... die hij dan moet betalen, om die dan te kunnen betalen. En ik vind dat, ik vind dat onrechtvaardig. En even nog even een antwoord op, zeg maar. Eh, op eh, de opmerking van mevrouw Van Veld van eh, wat gebeurt er dan als iemand zijn huis eh, verlaat? Ja, dat is een probleem sowieso. Want dat is ook in een geval van een WMO-voorziening, is dat, is dat een probleem. Eh, dat is dus ook nu een probleem. Maar dat is ook een probleem, bijvoorbeeld, wat doe je met de restschuld op het moment dat iemand komt te overlijden en hij heeft een consumptief krediet. En hij, er is geen verhaalsmogelijkheid. Dus mevrouw Van der Veld van het probleem. Ja, maar dat is hebben we in de commissie heb ik dat ook wel aan de orde gesteld. Wat doe je in feite met de restschuld? Nou, oké, okay, daar is dan een potje voor, en dat zullen we dan met elkaar zullen we dat moeten dragen. Ja, dat kun je hoogstens een keer zeggen. Hè, van, want het is ook in de voorordening hier staat hè, van dat een, een lening mag maximaal 10 of 20 jaar duren. Nou, ik ben er persoonlijk, maar er zal ongetwijfeld wel in de regelingen staan van de financiering, hè, dat je gewoon een looptijd afspreekt naar, naar, naar draagkracht. Hè. Dus Meneer Beer, voordat we dus nog eindeloze diepte ingaan, zijn tweede instantie nog even voor verheldering en, en verdere standpuntbepaling. Uh, ik denk dat de wethouder nog even zo ingaat op het deel... maar ik wou wel het rondje eerst even afmaken. Sorry, ik weet dat je zit te popelen. Maar uh, uh, de, de verheldering tussen uh, sociale huur en huur... en volgens mij uh, is daar nog steeds een, een misverstand... over uh, welke regelingen nou waarvoor zijn. Wie wil er aan mijn linkerzijde nog in tweede instantie reageren? Rechterzijde? Nee? Nou, dan, dan is het toch mooi één op één. Ja. ja, nee. Het misverstand zou zijn alsof een huurwoning niet in aanmerking komt voor een WMO-beschikking. Dat is natuurlijk. Die kan er juist wel in aanmerking voor een. Iedereen komt er voor in aanmerking. Dus de discussie alsof dat niet aan de orde is. Dat, dat is dus niet. Dat is gewoon het probleem helemaal niet. U, u schetst een problematiek die er feitelijk niet is. En dat de kei vervolgens zegt: Kijkend naar de situatie. Want dan komt meer de WMO in sprake. Wat is de meest adequate oplossing? Die komt dan ter discussie. En die komt overal ter discussie. Dus dat staat ook weer los van deze, deze verordening. Dat, dan komt die in de, in En dan kan de kei wel eens zeggen... van, nou, Het is verstandig of de woning is helemaal niet te verbouwen. Dat u gaat kijken naar een andere... En dan gaan wij zorgen dat u zo snel mogelijk in die andere woning komt. Dus dat is vanuit de WMO. Iedereen heeft gewoon recht... ...op maar mijn beschikking. We, ga, we gaan hem afronden, want volgens ja, mij... Ik wil, ik wil daar toch wat over zeggen, als dat mag. Want nee, daarover... nee, nee, echt niet. Ik, we gaan hem afronden, want de, we kunnen dit nog eindeloos doorvoeren. Het is een aanvullende regeling op de bestaande regelingen... ...ook bedoeld voor private huurwoningen. En ik geloof dat dat de kern is van de zaak. We gaan gewoon uw amendement in stemming brengen... ...en dan gaan we kijken of u uw punt heeft weten te maken. U heeft in ieder geval... Uh, Hele goede pogingen daartoe gedaan. Ja, maar dus... ik, wil, ik wil toch nog een misverstand op, als dat mag. Nee, u mag ik... zo nog een stemverklaring afleggen bij het amendement wat ik nu in stemming ga brengen. Tenminste, als u het uh, uh, nog steeds in stemming wil brengen, daar ga ik vanuit. Uiteraard. En dan uh, inventariseer ik nu de stemverklaring kort en bondig. graag. Gaat u gang? Ik wil nogmaals aangeven dat de wethouder zegt van iedereen heeft recht op een WMO. Ja, dat is mij volstrekt duidelijk. Uh, er kan een eigen bijdrage gevraagd worden. Dat is ook duidelijk. Alleen voor uh, zeg maar in de regeling zoals die nu voor ligt... Uh, kan er in feite een eigenaar, een, een huurder van een private woning... Kan een aanvullende lening krijgen om die eigen bijdrage te betalen. Mij, en degene, en degene die een sociale heeft huurwoning heeft, die kan er niet aanvragen. Nou, dat is raar. U heeft uw punt gemaakt, maar volgens mij is dat ook de strekking van uw amendement... en dat heeft u ook uitvoerig toegelicht. Ik ga het amendement nu in stemming brengen. Zijn er nog andere stemverklaringen voordat ik dat doe? Mag ik dan de hand omhoog zien van de leden van uw raad... die voor dit amendement stemmen? Dat zijn de drie leden van OPZ en uh, de heer Paap van Sociaal Zandvoort en daarmee is het amendement verworpen. Dan breng ik het voorstel in stemming en um, zijn daar nog stemverklaringen bij? Geen stemverklaringen mag de handen omhoog zien van de leden van uw raad die voor dit voorstel stemmen... En dat is unaniem, daarmee is het voorstel aangenomen. Ik schors de vergadering voor vijf minuten. Daarna gaan we verder met de twee moties vreemd aan de orde. En ik zie u graag binnen vijf minuten ook wel weer terug achter deze tafel. Generations are happening with En heren, gaat u uw plaatsen alstublieft weer innemen? Don't be angry cause I will a Oh, Ik mis else. mevrouw Riet nog. no reason you should put old tiny on that shelf. Oh, dearie, Don't be angry Cause I was a whole Ain't you <laughs> Ook op de publieke tribune. Ha -ha. En, uh, ik Panola. Uh, de moties één voor één. Handen, want dat helpt de werkelijk, denk ik. Uh, in wat uh, uh, de aanvang van de vergadering heeft aangegeven. Ik begin uh, uh, met de motie van OPZ, de motiekarakter Strand. En wie ligt hier namens u toe? Heer Berendse, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, naar aanleiding van uh, een vergunningsaanvraag en een afgifte op het Naakstrand... is er een uitgebreide discussie tijdens de commissievergadering geweest... over van wat mag nu wel en wat mag nu niet waar op het strand. En, um, het heeft ons in ieder geval enorm verbaasd dat er een, uh, dat er een vergunning is afgegeven. Omdat, naar onze mening, de mogelijkheden waren via de APV... ...om die vergunning niet te verlenen. Uh, daarover zijn de meningen zijn daar, uh, over verdeeld. Terecht dat meneer Paap tijdens die vergadering heeft gevraagd... van ...hoeveel regelingen hebben we nou eigenlijk... ...en hoe zien die regelingen er nou eigenlijk uit... ...en uh, wat voor regelingen uh, zijn we eigenlijk waar uh, op, uh, van toepassing... Um, dat heeft ons in, in eerste instantie eigenlijk um, ja, doen besluiten om een motie in te dienen ten aanzien van wat is er nou mogelijk op het naakstrand om te voorkomen dat er in het uh, voorjaar weer allerlei vergunningen aangevraagd worden en allerlei commotie ontstaat tussen enerzijds de ondernemers die graag wat willen maar niet weten waar ze aan toe zijn en anderzijds de bewoners die dat ook niet weten. Um, ik kreeg van iemand, kreeg ik daarna een uh, zeg maar. Uh, werd mij gewezen op afspraken, of liever gezegd zaken die spelen binnen de provincie. En er schijnt dus, zeg maar. Um, um, dat wist ik al wel, want ik heb hier een krantenknipsel van 1 maart uh, 2017. Waarbij een aantal natuurorganisaties een, een bepaalde sonering voorstellen. voor het hele strand uh, van uh, Noord-Holland. En daarbij constateer ik dat, um, of kan iedereen constateren dat. Um, het strand uh, voor de bebouwde kom in Zandvoort wordt aangemerkt als evenementenstrand. Daar kan alles. En de vraag is of wij dat willen. In dezelfde nota staat ook heel nadrukkelijk dat het strand ten zuiden van zeg maar, Club Havana, aansluitend op Noordvoort, dat dat uh, gekenmerkt wordt als ontspanningsstrand. Dus een stilte- en een ruimtegebied. Um, wat schetst mijn verbazing dat ik zeg maar in een brief die gericht is aan de provinciale staten van Noord-Holland, dat daar wordt aangegeven dat er eh, gesproken wordt binnen de provinciale staten over toekomstperspectief en zonering van die kust. En mijn verbazing neemt nog verder toe dat in, die, eh, in de periode die al achter ons ligt, namelijk de maand september... Er eh, overleg zou zijn met alle betrokkenen. En dan praat ik over zeg maar, de natuurorganisaties, maar ook over een aantal kustgemeenten. over van die toekomstvisie en die sonering. En dat verbaast mij dan in heel hoge maat, omdat wij in november hebben wij, of in maart hebben we daar uitgesproken, of uitgebreid over gesproken, aan de hand van die dilemma eh, notitie. En kennelijk is er dus nu overleg tussen het college en tussen de Provinciale Staten, over wat wij vinden als gemeente Zandvoort wat er moet komen. En dat verbaast mij dan in hoge mate, want ofschoon er een uitdrukkelijke toezegging ligt van de wethouder... dat wij als gemeenteraad meegenomen worden in zeg maar, die besprekingen en in die besluitvorming... constateer ik dus dat dat kennelijk niet gedaan wordt. En eh, ja, dan vraag ik me af van waar staan wij nou precies? Wat is nou precies de bedoeling? En in eerste instantie, en ik steun wat dat betreft ook in ieder geval de motie wel van het CDA... maar dat die gaat, heeft alleen maar betrekking op het naaststand. En ik zou het eigenlijk veel breder willen trekken. En vandaar dat wij een aparte motie gemaakt hebben... waarvan wij toch eigenlijk zeggen tegen het college van... Hou je of doe je belofte stand, neem ons mee als gemeenteraad... van wat, je nu, wat jullie nu eigenlijk willen, of wat wij met elkaar willen... en hoe wij de toekomst zien van het Zandvoortse strand. Willen we het overloopputje zijn van Amsterdam... en willen wij het overloopputje zijn van Bloemendaal... met allerlei evenementen, of zorgen we toch van... nee, wij kunnen ons wel vinden in een bepaalde sonering... maar bijvoorbeeld die sonering van alles moet maar kunnen... voor uh, het bebouwde gedeelte van Zandvoort, waar natuurlijk ook mensen wonen... Uh, dat gaat ons in ieder geval veel te ver. En dat is de achtergrond van, uh, van mijn motie. En vandaar dat ik, uh, en ik laat het maar weer het hele stuk constateren... dan laat ik maar weer over, achterwege. Uh, overwegende dat zowel de inwoners van de gemeente Zandvoort... als de ondernemers die werkzaam zijn of willen zijn op het Zandvoortse strand... gebaasd zijn bij heldere bepalingen in zaken activiteiten en functies... die wel of niet op het Zandvoortse strand zijn toegestaan. Onduidelijkheden die leiden tot onrust en over nieuwe al dan niet eenmalige vergunningafgifte dienen te worden voorkomen... roept het college op de gemeenteraad zo spoedig mogelijk te betrekken... bij de totstandkoming van een nieuw omgevingsplan voor het gehele Zandvoortse strand... en de raad, to, raad daartoe voor 31 december 2017 eh, voorstellen aan te bieden. Vooruitlopend op de totstandkoming van een nieuw omgevingsplan voor het Zandvoortse strand... recht te doen aan de standpunt van de raad... Om het strand ten zuiden van de bebouwde kom aan te merken als strand dat zich kenmerkt door rust, ruimte en natuur. Waar grootschalige festivals niet tot de mogelijkheden behoren. En dan verwijs ik even naar de discussie die wij gevoerd hebben hier in deze raad over de, uh, over de bouw van strandbungeloos. Uh, en dat derde punt, de bestuurlijke overleggen in zaken toekomstperspectief en de zonering Noord-Hollandse kust. Afstand te nemen van het zoneringsvoorstel van de natuurorganisaties. Met betrekking tot de daarin beschreven bestemming en de, de definitie evenementenstrand voor het Zandvoortse strand direct voor de bebouwde kom van Zandvoort. Ik denk dat wij daar in de raad met het college een stevige discussie over moeten voeren. Ik dank u wel. Goed, u geeft aan, ik, ik zeg maar even voor de helderheid, u roept het college op om met uw raad zo spoedig mogelijk die discussie aan te gaan. Uh, ik zou willen voorstellen dat we nu niet de hele discussie... die we ook al in de commissie hebben gevoerd... in de diepte met elkaar opnieuw gaan voeren. Ik denk dat u helder heeft toegelicht wat uw amendement behelst. En dat ik even heel snel een rondje maak... Kijken hoe u daarop wil reageren. En dan liefst toch kort en bondig. Ik weet dat het altijd vervelend is om tegen de klok te werken. Maar dat is nou eenmaal niet anders. Uh, officieel houdt u geloof ik om 11 uur op met vergaderen. En dat is het binnen nu. En vijf minuten, dat gaan we niet helemaal redden. En uh, ik denk ook niet dat u echt veel zin heeft om terug te komen. Dus we gaan proberen het af te maken. Maar dat vergt wel even iets van ons allemaal nu uh, in, uh, in de discipline die we aan de dag moeten leggen. Ik ga dus heel snel linksom. Mevrouw van der Veld. Ik kan heel kort en bondig zijn. Ik wacht het uh, heel kort en bondige antwoord van de wethouder af. Goed, dat wordt ook nog een uitdaging, denk <lacht> ik. Maar. <lacht> <lacht> maar hij kan zich nu geestelijk voorbereiden, heer Mettes. <lacht> zo, zo is het maar net. Zo is maar net. <lacht> uh, wij uh, zijn het eens met uh, OPZ uh, dat wij betrokken uh, uh, moeten worden bij de ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn. Het CDA heeft er ook kennis van genomen wat er op dit moment bij de provincie speelt. Uh, en dat gaat natuurlijk Zandvoort aan. Dus uh, dat moet gebeuren, dat vinden wij nodig. Wij vinden het ook nodig in dat kader uh, dat wij uh, met betrekking tot de actieve informatie die wij gehad hebben... Uh, van 29 augustus 2017, waar een plan van aanpak omgevingsplan Strand vastgesteld is door burgemeester en wethouders... En wat nog niet uh, gestaan heeft op de agenda of besproken is in de agendacommissie. Uh, dat is een, uh, een heel leesbaar stuk. Uh, uh, wat volgens ons ook behandeld moet worden in een commissie. Want dat uh, heeft het wel degelijk over het toekomstperspectief. Dus uh, ik zou het graag willen verbreden en steun wel degelijk de oproep van OPZ...